Ismaël de Bruin met het NOS Journal. Israël heeft een raket afgevuurd op een huis van Hamas-leider Hanieh in de Gazastrook. Dat meldt het aan Hamas-geleerde Al-Aqsa Radio. Hij zou momenteel niet in de Gazastrook zijn. De politiek leider van Hamas woont nu niet in Gaza. Hij verbleef de afgelopen jaren onder meer in Turkije en Qatar. Het is onduidelijk of zich tijdens de raketaanval familieleden van Hanieh in het huis bevonden.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 De naam barbapapa wordt in de Vandalen opgenomen, dat zei de hoofdredacteur van het woordenboek Tom den Boon gisteravond op NPO Radio 5. Volgens hem wordt het woord vaak gebruikt in onze taal. Het staat voor mensen die flexibel of soepel zijn, naar de karakters uit de gelijknamige tv-serie die kunnen veranderen in alles wat ze willen. Als voorbeeld van hedendaags taalgebruik noemde hij dat je als ambtenaar wel een barbapapa moet zijn om de hele tijd met de burger mee te denken. Het weer vanuit het zuidwesten trekt er een regengebied over het land naar het noordoosten. Het is dus 9 tot 11 graden bij een matige tot krachtige zuidenwind. Vanavond en vannacht af en toe buien. Ook morgen bewolking en regen bij ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 U bent weer terug bij het rechtstreeks live programma van ZFM Oud Zandvoort. Eerste uur, 12 uur, van 12 tot 1 uur hebben we daar al uitgebreid over gepraat met Vloer Bluis... die helaas nu weer vertrokken is. Maar gelukkig zitten hier nog Klaaskoper en Maartenkeur. En ze weten alles van die periode. In het eerste uur hebben ze zitten praten over het moment van vertrek, wat moest je achterlaten... en opeens sta je daar dan op het station met je koffertje in je hand en je gaat naar het onbekende...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 Nee, want dat vertelde Floor dan dat we weer de veer liepen. Door de korenvelden heen. Nou ja, dan liepen we ondertussen verstoppertjes dus het was in het koren hoor, echt. Ja, in ja. Dus ja. dat is op zich allemaal mooi geweest. Jor, we ja. hebben alleen maar de mooie tijd gehad. Ik heb er alleen maar een mooie tijd gehad. Ja. Het, is, uh, het is aan het einde van de oorlog. En, en na die tijd is het, uh, is het een beetje anders gelopen. Maar wij hebben dus zonder meer. We het terugzien op een geweldige tijd. Echt waar. We gaan even naar de muziek toe. Zou dat komen? Die loop ik alleen. Niemand om me heen. In mezelf te doen. Goede, beroemde lied, terug naar de kust van Maggie McNeil. En, eh, maar zover zijn we nog niet. We zitten nog steeds in oude Pekela, want we praten over de evacuatie van 8000 zandvoerders. Eh, niet alleen naar Pekela, hoor, maar toevallig de Keur en Klaas Koper hier aanwezig, die zaten samen eh, in Pekela. Hebben jullie elkaar wel eens ontmoet daar in Pekela? Nog nou, ik denk het wel. Ik denk het wel, maar ik ja, kan me niet herinneren. Je vader ontmoette ik vaak. Zat, ja, ja, ja, die liep langs de uh, weg met ja, En uh, toen kwam ik uit school en dan was hij net er in de buurt en mocht ik weer mee rijden op zijn bakfiets. Ja, want, net, net als ouderwets als in Zaltvoort. Ja, precies. Voor de oorlog heeft mijn vader namelijk bij Maarten zijn vader gewerkt in de dierkennie ja. Dus die kennen elkaar goed. Ja, ook, die kennen elkaar ook, hartstikke goed. Ook in de Kerkstraat. Ook in de Kerkstraat, ja. ja de hoek van ja. de Bakkenstraat. Ja. Wat later de Bakkerij-Bosman uh, Bosman geweest is. Ja, ja. Johan, we gaan weer eventjes terug naar de periode.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 maar niet veel. Nee, niet veel. Ik geloof in de watertoren zaten er een ja, aantal. Maar voor de rest Dan zag, zag nood, je nooit geen soldaten bij ons. Nee. Geen gevaar gelopen? Nee. Nee. Was na de oorlog. Pas na de oorlog toen, uh, het einde bij, van de oorlog bij de toen, de toen, toen, hebben, hebben we, toen hebben we dat Duitsers gezien. Nee, ja. Maar um, de hongerwinter was hier natuurlijk in 1944, uh, massaal. Ja. jullie niet. Nee, Wist, niet. Wisten jullie van die hongersnood? Ja, wij wisten wel. Die hongersnood, ja, ja, dat ja, hoorden we wel. Er ja, kwamen Zandvoort dus wel op de fiets naar de AOP toe. Ja. En die gingen dan uh, met aardappelen en met de bewuste ja. roggenbrood. Ja. Gingen ze op de fiets weer terug over de Afgatdijk. Nee, met de kans dat wel... alles afgepakt is. Ja, dat, dat, dat risico liepen ze. Maar dat, ja. dat liepen ze overal natuurlijk. Ja. Uh, goed, dan kom we een beetje bij de bevrijding. Uh, hoe ging dat bij jullie? Hoe nou, hebben jullie dat ervaren? Nee, ik, uh, ik sliep dus in een uh, geïmproviseerde bed voor het raam in de kamer.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 Ja, nee, we hebben dus echt. Nou, kwaas, dan ben je inmiddels 15, 15 jaar ben je. Nou, zo tegen de 15 jaar. Dan, dan ja. maak je dat wel heel bewust mee. Ja, maar maak je ook bewust mee. We maakten ook bewust mee dat de vliegtuigen neerstorten. En de ja. die Die werden gewoon door die Duitsers, toen werden ze gewoon uh, in de lucht kapot geschoten, nee, doodgeschoten. Nee, en dat vlag voor je. Ja, dat zag je zo gebeuren. Dat zag je zo gebeuren. Nee, we hebben wat dat betreft, in de oorlog hebben we weinig beleefd. Maar ik vind de laatste dagen van de oorlog en. en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 We moesten dus ook, uh, ook op school uh, na de bevrijding het uh, Canadese volkslied leren. En het Gronings volkslied, dat, dat, dat eerste complet van het volkslied, dat ken ik je nou nog zo voorzingen. Van Polen? Nee, van Groningen. Oh. Van Polen. Daar, ben ik, daar ben ik van zijn leven niet meer verleerd. Zo werd het erin gehamerd. En ik heb, uh, ik heb ooit een concours in Winschoten gewonnen. En toen heb ik als dank voor die overwinning... Als Dorpsomroeper? Als Dorpsomroeper, sorry.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 toen kregen we dus terugtrekken van de of het de, de, de terugkeer van de van de van de krijs nou van de de de nou, drongarbeiders. Drongarbeiders. Drongarbeiders, ja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 En heen de kikker die loopt schuin, klaakt bleek van wintervoeten. Zijn is ziet toevallig bruin van al zijn zomersproeten. Voorop daar reint de kolonel.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 Midden in de Negerij lig je daar dan uh, in het Veen lig je dan uh, turf te laaien. Ik denk dat we daar drie dagen gelegen hebben voordat die schuit vol was. En dan uh, via het jaagpad uh, weer terug. Hè? Want die de schuit rekening. moest getrokken worden, ja. ja. Dus uh, aan de lijn liep ik dan ook mee. En uh, en dan liep ik weer. Dus dat was ook een geweldige ervaring. Ik had geen tijd om uh, om het te vervelen. Wat midden in Pekelhaal loopt het kanaal. Het Pekeldeijpe. Het pekeldeip. Het, het, het het het hoe pekeldeip? De stinkende. Stinkende. Want er zitten zoiets zootje tonfabrieken langs die uh, van, vanwege dus de, de aardappelzetmeel. Uh, en uh, gelukkig waren er een aantal buiten dienst. Ja.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 Ja, en toch kreeg je contact met die mensen. Want ik weet nog wel dat ik er geweest ben. En tot ik voor die mensen koffie gehaald had thuis. Of, of wat het, in ieder geval wat er op koffie leek, wat er was. Ik weet het begon niet meer. En je kreeg toch contact met die mensen. Hoe zagen die mensen eruit? Nou, he, he, helemaal verwaarloos, kapot. Verwaarloosd, helemaal verwaarloosd. Geweer ja, ja, kapot. Op, ja, nou, ja, maar, ze hadden niks. Ze hadden een koffertje een bij en er zat bijna niks in. Ja. ja, dat was onvoorstelbaar. En dan gaven ze soms van. Hetgeen wat ze nog hadden. Omdat jij zorgde dat ze wat eten kregen. Ja, brood gingen we halen voor ze. En dan kreeg je een stukje zeep van ze.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 En dat je toch regelmatig wel nog contact had met de familie wat hier zat. Ja. En dan is die, die oorlog bijna voorbij, of zo goed als voorbij. Wanneer komt dat het moment dat jullie een bericht krijgen? Terug naar Zandvoort. Dat, terug dat, naar de dat, kust. Dat, dat kreeg je niet. Dat moest je zelf maar weer organiseren, geloof ik. Ja, er werd wel een organisatie, want we zijn gezamenlijk met de vrachtauto naar. de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 Welde een vriendelijk heertje, zoals je er zelden een ziet. Ik zei hem: Kom binnen, maar dat die de deur waar de was is, stuk niet. Kom erin, zeg je hoed af. Kom erin, zend je zoen maar erbij. Doe maar net of je thuis bent. Vooraan, zet je zak op zee. Ik ging van de zomer uit vissen, was Monika tussen het riet. Een snoek zag zijn kop op van water, en zo'n gemeen grijn dit niet. Kom de zet je hoedacht, kom erin, zet je, je. zo maar bij. Doe maar net op je thuis bent. Laat. Zijn vrouw wacht hem op bij de voordeur en slaapt met een pook in de maat. Kom doorheen, zet je hoed op, kom doorheen, zet je stoel maar weg. Doe maar net of je thuis bent, vooruit zet je zo op zee.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 En naast de brug lag er een Beeli-brug, En ik weet wel dat die vrachtwagen vreselijk schommelde over die brug heen. Dat is de ene zorg ik me van heel kan herinneren. En tot hier rond een uur of twee dacht ik op Zandvoort aan kwamen. Ja. Yeah. Op, op het tramplein. En Klaas, hoe was dat bij jou? Terugtocht? Nou, wij zijn met een, met een hele groep, met een bus, zijn we naar, naar Zandvoort teruggegaan. Dat, dat weet ik nog wel. En daar gingen volgens mij een... Uh, Veel nou, bekende.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 En waarom wilden ze terug naar Zandvoort? Omdat wij zo'n gezellige mensen waren. Nee, vertel even <laughs> eventjes. Zijn er ook nou, die wilde, die wilde... verlovingen, huwelijken gekomen? Nou, er is inderdaad een huwelijk. we dat, dat had Jozef al mooi kunnen vertellen natuurlijk. Want zijn broer, Henk... Die is met een, met een pekel er getruin. Nou, ik weet niet of ze uit Pekel Ze ja, diende ze woonde, in pekel. Nee, ze woonde in Pekela. Ja, ze diende. Nee, ze woonde er ook in oude pekel. Ja, nou, maar zo. ze diende in het huis waar hun geëvacueerd waren. Daar was zij, daar was zij, oh, dat is mogelijk. Ja, ja daar was ja. zij daar een dienst, een meisje, weet ik veel hoe. En daar kreeg hij verkering mee. En die heeft, die heeft jarenlang op Zandvoort gewoond. En, uh, later heeft ze nog in dat huis van meneer de Heer gewoond. Op de Julianenweg, dat jou wel bekend. Ja. En. Uh,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 En die zijn ook de oude Pekela geëvacueerd. En een zoon van die vrouw die is daar blijven hangen. En die is met een vrouwtje de oude Pekela getrouwd. Dat weet ik wel. Dus de woning is ontverd, dus nog steeds in nee. Pekela. Ontwijf... Nou, de man is ook overleden ondertussen. Nee, want, uh... Na de oorlog zijn er ook een aantal blijven wonen. Daar. Nee, weinig. Een enkele, denk ik. Ja, we hebben het er heel goed gehad. Maar je wil op pekel toch niet ruilen voor Zandvoort. Kom nou, Pieter. Ik zeg helemaal niets. Maar ja, jij nee. denkt dat we ze blijven wonen natuurlijk. Maar ja, natuurlijk. als je een mooie meisje hebt. Die neem je het maar wel mee. Dat, dat ja. heb ik ook gedaan. Ja, <laughs> ja want uh, uh, jij hebt, Lena waar leren kennen? Nee, dat is, dat ver, is na de, ver na de oorlog hier zat. Toen was Louise al gebeurd. Toen, nee, Louise was uit beeld. <laughs> <laughs> goed, jullie komen in Zandvoort.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 Alleen ja, het was, uh, het was natuurlijk alle eens aan dek. Ik was inmiddels 15 jaar. Dus je, je, je kon gaan werken. Mijn zuster, mijn oudste zuster, die kon gaan werken. Dus er moest hard uh, aan de bel getrokken worden om, uh, om weer wat spulletjes in huis te krijgen. Was, was er werk, Klaas?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 Ik zing voor jouw Ja, mijn naam is Arps en ik zeg mooi Maar waar kom jij vandaan, mijn jong? Ik kom van Texas, Amerika Nou, dat is fijn, want ik kom de Olde Pekelaar Let ons live in peace Nou, dat liet hier wel wat vies A, A little, little later, then, dan giet het al wat beter, beter. America en al de pekelaar It's oké, oh nee, oh yes, oh ja Let us live in peace, nou dat ligt me al wat vies een little later, dan giet het al wat beter Bij ons in Texas, ik zing in deelshaloen Nou door vuren heb ik geen dit ik heb al Meestal zing ik op, McDonald's had farm. Ja, dan weet je dat geen zon. hi ya ho Ik zing all day, and sometimes all night. Maar dat bij ons in polderpetelaar, dat kan dat zo maar naai. Nice. But ik ben Roy de Cowboy, en ik zing country hits. Je kan me niet geven wie je bent, om mij maar geef je flit. Amerika, het volde pekelaan It's okay. oh nee, oh yes, oh yeah. Let us live in peace, nou dat lukt niet wel wat vies A little later, dan giet het al wat beter I like to live, life is beautiful Ja het leven is wel goed, maar de rest is flauwekeuk I am so blind, oh yes, I am happy. Nah, no, that's not so good, because he is also happy. I have three sons, and I love them, those kids. Yeah, ja, I have a rope op and a loaf, as Ali and as Fritz. Weet niet wat jij bedoelt, I do not understand. Ach, die kerel is zo dom, as my cousin Achter-Edd. Het... America! And all the people are. Like okay, oh, nee. oh, yes, oh, yeah. Let us live in peace, now that leaves me, now that leaves. A little later, I'll feed it all a biter. America and all the people Hey, what do you like, Mr. Hans? Oh, it does some of our goals. It's the best of our heart. A little later, I'll feel it all a biter. America. America and all the pekela It's okay, oh, nee, oh, yes, oh, yeah Let us live in peace, no, that'll be me peace A little later, dan get it all beter. better A little later, dan get het all what better A little later, dan get het all what better Herkenbare muziek van de Dutch Boys, Amerika en Olde Pekala. Zeg ik het goed, Klaas? Heel all goed. Olde the, all the, all the ja, Ik ben geslaagd. <laughs> Je mag blijven. Uh, lieve luisteraars, we komen in het laatste stukje aan van dit uh, hele bijzondere programma. dat twee uur heeft geduurd. over de evacuatie van uh, vele zonvoerders. 8000 stuks, ruim 8000 mensen. die in de maaltijd uh, Zonvoerd moesten verlaten. En we praten met uh, Maarten Keur en met Klaas Koper wat hun ervaringen waren in het olde pekela. We zitten zo'n beetje aan het einde toe. We zijn weer terug in Zomvoort, de bevrijding. En er moet gewerkt worden. Er moet geld verdiend worden. En het huis is leeggeroofd, Klaas. Er is er niets meer over. Stoelen, kasten, taal... Nou. Het, het, het, ons huis is niet leeggeroofd. Maar onze spullen waren opgeslagen in Loods in Heemstede. En die is leeggeroofd. Dus, uh, toen wij, uh, toen wij uh, gingen evacueren, toen was ons huis gewoon leeg. Dus het enige wat overgebleven was het potkacheltje. Omdat we s'nacht zo'n beetje warmte hadden gehad. Maar, uh, dat, dat was voor ook de, weg. Voor de, uh, ja, dat stond er ook niet meer natuurlijk. <laughs> nee. Maar bij sommige zondwurten was het huis afgebroken. Uh, in elk geval... Uh,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 Ja, ik heb me dus laten vertellen dat het een heleboel broodpartijleden waren. Want er waren een heleboel werkgevers hier, ongeacht wat ze deden. Maar werkgevers die NSB-lid waren. En die verplichten gewoon hun werknemers om lid van de partij te worden. Anders werden ze ontslagen. Maar in een olde Pekola heb je daar nooit iets van gemerkt? Nee, heb ik nooit Dat was geen NSB. Nee, die waren er wel, maar...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 ik me afvraag, daarna kwam er een, een, een, een veel communistisch centrum was het eigenlijk. Veel communisten die woonden daar in Winschoten, Pekela en dergelijke, na de oorlog. Hè? Nou, er waren ook natuurlijk Terwijl er alleen maar, ik hoor je praten over grote villa's en grote ja, boerderijen. Allemaal, ja, maar er waren ook veel arbeiders natuurlijk ja, ja. van die fabrieken. Ja, ja. Ja, en Die hadden het niet best volgens mij hoor. Nee. Het er was een hele straat in de oude Pekela. Dat was de straat die er was. was uh, de Veendijk we waren allemaal arme mensen. Die, die hadden het minder is uh... Dus jullie hadden het haast nog beter dan? Wij hadden het in principe beter, ja. ja. ja. Je moet de, de twee pekelaars moet je eigenlijk zien als, als lindbebouwing. Dat ja. was een lintbebouwing met af en toe een zijtakje erin. Maar die liep dan altijd weer dood in het land. Een enkele die ging, dat was dan een doorgaande ja, Ik Denk zeg maar. de oude Pekela zelf één grote weg was van zes, ja. zeven kilometer. En dan zat het nieuwe pekelaar meteen al vast. Ja. Ja. En dan had je een oude pekelaar, ja, één zat dat was dan de Veendijk... En de Wedderweg. Dat is dan ook wel Ja, tekenen. en waar, waar jullie dan woonden, bij de Water, daar bij de had je eigenlijk een wijk. Daar ja. had je dan een ja. Ja. Ja. Ja. Dat was het enige wat. Uh, voor de rest was het gewoon een, een lintbebouw met een paar zijtakjes. Ja. Kort en goed, jullie zijn allemaal gezond en wel als families weer bij elkaar teruggekomen in Zandvoort. Ja. ja, gelukkig wel. Er is keihard gewerkt aan de wederopbouw daarna. Ja. Als je erop terugkijkt, mooie periode. Die wederopbouw, Samenhoorigheid. Jawel, ik heb, ik heb daar nog geen, geen problemen mee gehad. Ja, wat ik, wat ik als kind voor oog had... is eigenlijk door de oorlog nooit uitgekomen. Maar ik heb daar echt geen frustraties aan over hoor. Dus uh, ik heb mij goed al weten te redden. En Maarten? Nou, als, als wij in aue Pekela waren blijven wonen... had ik er nooit geen spijt van gehad. Want ik vond het prachtig daar bij die boeren. Het was geweldig. Ja. Maar ik heb ook helemaal geen spijt gehad... dat we teruggegaan zijn. Want ik weet nog goed, na twee of drie jaar... gingen we weer een week in aue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 tot door van wondig tot de aan wacht, en Hey